En Pim, dit nummer moeten wij de volgende keer in de top 2000 praten. Wie was het ook alweer? Ja? Dit zijn de Hedgehunters. Onthoud dat de hedge volgende hoppers, keer. De volgende ja. keer gewoon in de top 2000 zetten. <laughs> <laughs> Welkom allemaal. Ik zit hier met Pim Groof en Maya Kop. En mijn naam is Gert van Kuik. En wij gaan een uh, zeer gevarieerd programma brengen, mag ik hopen. Uh, met in ieder geval hele goede muziek. En het thema dit keer is. Uh, dat zijn die nummers die de top 2000 niet gehaald hebben. en waarvan wij vinden dat het wel zou moeten. Ja. ja. Uh, ik, ik verbaas me over het nummer van jou, Pim, dat hij er niet in stond. <laughs> Bergman Turner's overdraait. Dat is ja. toch een geweldig nummer? Ja, vind ik ook. Hij dat, heeft erin gestaan, ooit. Hij heeft er een jaar vorig jaar ja, ja, zeker, ja. Het ja. dat, dat doet me herinneren aan mijn uh, schooltijd. toen ik op stage liep in uh, uh, NV Haarlem. Dat is langs de spaar, degene die de uh, verkeerslichten maakt. En dan hadden we vrijdagmorgen altijd, ja, en dan begonnen we met dit nummer. Pietje oh dan lucht, gitaar ja. ja. en zo. En dan, dan ben je wakker. Dan ben je wakker. Dan dan ja. ben je helemaal ja. wakker. En dan kan je weer beginnen. Ja. Als het goed is, dan gaan wij een Jelma kopen en uh, Maya gaat vragen wat Zandvoort in allemaal gaat doen of heeft gedaan. Goedemorgen ja, Jelma. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik heb het niet allemaal gehad. Ja, zeker. Ja, ja, ja, Jullie ook allemaal. Ja hoor, uitstekend. Wat heeft uh, Zandwoord in Zeiten allemaal? Ja, ik uh, blik eerst met een paar berichtjes terug op uh, afgelopen week en dan uh, wat, uh, wat er nu speelt en wat er gaat komen. Uh, we hadden natuurlijk afgelopen vrijdag een kerstshow op ons uh, YouTube kanaal van Zandvoort de uh, waarin we uh, ja, terugblikten op uh, 2021, maar veel belangrijker nog, twee reportages daar ook uh, in hadden en wat natuurlijk wel een beetje jammer is, we hadden daar een reportage in van het Zandvoort Museum over de kerststanden van Kees Roos, maar ja. We hadden de hele uitzending opgenomen op uh, de vrijdag voor de persconferentie, vrijdag 17 december. En wat gebeurde de dag daarna? Toen moest alles dicht. Ja. Maar uh, gelukkig hebben we toch nog een mooie reportage kunnen maken over die kerststal. Dus, dus als je toch nog een beetje een inkijkje wil hebben van wat daar uh, te zien was... dan is dat zeker een aanrader, want uh, hij heeft er echt leuks van gemaakt. Um, en dan nog een ander ding. Uh, iedereen weet natuurlijk dat de GVV onlangs is gesloten... Um, ja, toeristen moeten nu maar zelf op zoek naar informatie, denk ik dan. Uh, en iemand die daar altijd het gezicht was van VGV Zandvoort... die nu wel blijft doorwerken bij het zandvoort Museum. maar dat is Gerardo Eijbersen. En die werd even in het zonnetje gezet. Dat is ook te zien op ons YouTube-kanaal. Um, dan gaan we nog even een stukje politiek. Want Zandvoort Kies dat komt natuurlijk uh, steeds meer gevuld. Uh, de online is ook ZandvoortKies.nl. En ook deze week was er wat politiek nieuws... Um, gisteren presenteerde namelijk GroenLinks-Zandvoort als eerste partij een verkiezingsprogramma voor de komende raadsperiode, waarin wonen en duurzaamheid ook op de agenda staan. En meer daarover is te lezen dus op die website Zandvoort-Kies die uh, de komende weken nog meer wordt gevuld met uh, uh, reportages en informaties, zodat je goed geïnformeerd het op je ingaat in maart. Oh. Um, dan nog even terug naar het opmerkelijke uh, um, politiek nieuws natuurlijk van vorige week is dat Belinda Gunsen uit de VVD is gestapt, de VVD uh, Zandvoort verlaten uh, uh, en vorige week de, de eerstvolgende op de lijst die dan, uh, die dan de meeste stem had, is dus Wilfred Taap is een oud bekende in uh, Zandvoort ook een tijdje wethouder geweest uh, vanuit die partij en die wil haar wel opvolgen voor de komende uh, maanden en wie weet brengt dat ook weer allemaal kansen voor de komende uh, verkiezingen wat Belinda Geunissen trouwens, uh, of die helemaal niet meer terugkeert in het uh, gemeenteraadswerk, dat is nog onbekend. Maar dat zullen snel duidelijk worden hè, als, uh, als alle kandidatenlijsten ja. definitief moeten zijn. Uh, dan gaan we nog even als klap op de vuurpaal wat informatie over het vuurwerkverbod. Uh, want dat mag natuurlijk niet, hè? Nee, nee. Uh, de komende, uh, komende jaarweging ook niet. De politie en BOA's uh, handhaven extra streng de vuurwerkregels. Uh, je kunt nu ook nog uh, je vuurwerk inleveren, want het is dus ook verboden om vuurwerk te vervoeren en uit het buitenland te halen natuurlijk, want hier is het niet te koop. Maar mm -hmm. je mag het dus ook niet hier naartoe halen. Ja, hoeveel uh, zullen we dat doen? Ja, nou ja, dat, dat, dat ging vorig jaar best, uh, best wel wat opgeleverd te hebben. En er blijven natuurlijk altijd mensen die het wel doen. Ik bedoel, ik woon zelf in uh, Zandvoort Noord. En daar is het, lijkt het elke dag al een nieuwjaar. Dus dat, uh, ja. <laughs> dat is dat dan, zeg maar. Ik heb nog één klein dingetje. En uh, als jullie verder nog de ergens staan over hebben, dan kan dat natuurlijk. Uh, namelijk. Uh, komende zaterdag, dat is het natuurlijk het nieuwe jaar, 1 januari. Uh -huh. En dan is onder meer ook op Zandvoort Inside uh, de nieuwjaarsboodschap uh, van de burgemeester te zien uh, om 12 uur. Oké, okay. nou, mooi. En uh, ja. ik wens jullie uh, ook alvast een heel goed uiteinde en een uh, zeer voortvarend begin, want jullie zijn goed uh, bezig met Zandvoort Inside. Ja, ja gaat, uh, gaat zeker lukken, inderdaad. En uh, uh, ja, dit, dit is natuurlijk een beetje een rustige week zo tussen kerst en oud en nieuw. Maar we komen in het nieuwe jaar weer met genoeg nieuwe dingen ook Dus inderdaad ook een fijne jaarwisseling voor ja. de luisteraars en jullie natuurlijk in de studio. Ja. Ja. Ja. Jij wil maar ook namens Pim en mij. Ja. Goed, goed ja Komt En we spreken elkaar volgende week. Volgend ja, jaar. Ja. <laughs> volgend jaar. <laughs> okay. Tot over een jaar. Tot volgend jaar. hè <laughs> Oké. Okay. Okay. doei. Doei. Doei. doei. doei. <laughs> Dit was het nummer set clown van Chicken Check. Dus uh, ook niet in de top 2000 te vinden dit jaar. Nee. Waarom niet, Gert? Ja, waarom niet? Omdat het uh, instrumentaal is. Uh, Chicken Check is van oorsprong een bluesband En ze hebben eigenlijk maar twee nummers gemaakt die uh, instrumentaal zijn. Deze en Andalusian Blues. En ik vind het schitterend. Ik word er altijd een beetje melancholisch van. Het is ook een beetje depressief misschien wel. Maar ik vind hem erg mooi. Gitaarspel, ja, ja super. Ja. Maar goed. Uit Riley Go Blind, dat vind ik een mooi nummer vanuit. Ja, maar die, ja. die staat er ook niet in. Die staat er ook niet in, hè? Nee, nee. Van check, check, ik, nee. ik, snap, nee. Het niet. ik nee. snap het niet, ik snap het niet. Maar snap het niet. Dankzij dit programma staan ze de volgende jaar allemaal in. <laughs> Ronald, wat denk jij? Ja, dat vind ik altijd moeilijk voorspelbaar helemaal. Nu <laughs> de top 2000 vooraf niet meer bekend is, Daardoor hebben ze een beetje geheimzinnig over gedaan. Dat snap ik ook wel, met alle ja. concurrentie die ze nu hebben. Maar, ja. uh, maar jij moet gewoon ja, stemmen volgend jaar.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 Ja, dat zou kunnen. Alleen wij zijn natuurlijk wel een landelijke grote ja. organisatie, Gert. En ja. wij ja. hebben wel afgesproken ja. dat wij ons aan het kabinetsbeleid ja. uh, ja. uh, ja. houden. Ja. He, maar ja. ik denk dat het risico met een klein groepje buiten als je afstand houdt uh, niet zo groot is. Nee, maar, maar het gaat niet ja. alleen om de uh, risico's. Het gaat ook om de verplaatsingen. Ja. Er gaan meer ja. mensen daar naartoe. En dat is het grote probleem. Ja, ja, ja. ja. ja. Daar ja. Alleen ja. Van, dus, uh. Maar goed, het is wel aan te raden om nu vast op te geven. Dan heb je de meeste kans om mee te doen.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 met ja, zeker, mooie uitjes. Het. Ja, en, nou, uh, dan wens ik jullie succes uh, ja. met het programma en uh, een fijne jaarwisseling. Ja, jij ook, namens okay. ons hele team. Bedankt en tot de volgende Jou. keer. Dag Ronald. Ja, tot de volgende keer, dag. Oh, They make it very clear, they've got no room for evidence <laughs> Slum Baygo. Dit waren de Small Faces met Lazy Sunday. Ook niet in de top 2000. Snap jij dat nou? Er staat geen één <laughs> nummer van de Small Faces in de top 2000. <laughs> en ze hebben er echt meerdere gemaakt. En dit is, die stond er altijd in volgens mij. Maar goed. Ja, Tin Soldier is ook zo'n mooi nummer van. Nee, ja, ja, ja, ja, Universal's, ja. universals uh, Tin Sol ja. Universal Soldier of zoiets, ja. ja. ja. ja. Maar ze hebben een paar hele mooie nummers gemaakt. Maar dit hoort er natuurlijk gewoon. Maar goed, zonder meer. Ja. Die zijn wij. Hè? We hebben nog een tijd over. Dus we kunnen ja. nog een nummertje er doorheen uh, jassen. Dat is van John Vangelis. John is de zanger van uh, de groep Yes. Ja, ja, ja. ja. Even je natuurlijk, hè. Ja. We krijgen nu het nummer I'll Find My Way Home. En die staat ook niet in de top 2000. Die staat ook niet in de top 2000. Er staan er maar 2000 in en... Uh, ja. Je ziet wel een verschuiving van uh, naar nieuwe muziek, hè. Ja. Die jeugd die gaat ook stemmen, ja. ja. ja ik hoorde gisteren tot mijn schrik Karin Bloemen. <laughs> Op nummer 1400 of zo. <laughs> Karin Bloemen, ja. Ja, echt, ja. En dat in plaats van de small faces. Maar goed. Nee, nee, nee. Dat gaat fout. We, we, we gaan er wat aan doen. <laughs> ja. oh, okay. Maar eerst even John en Vent Am I so lost in my sin? You ask me where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 Wel met, wel met afstand, Aha. dat wel, maar sommige activiteiten zijn er niet, zoals schuldenclub is er niet, in de andere dingen niet. Maar voor, uh, je, voor koffiedrinken dan wel, spadensmoors van uh, 10 tot 12, verdereensmoors van 10 tot 12. En dan uh, eerste donder, en de, de eerste zondag en de derde, derde zondag van de maand. Maar voor de rest is alles rustig hoor. Oh, Oké, okay. nou ja. ja, dat is wel op zich heel erg mooi. Ja, u, u had zeker. ook een, een plaatje aangevraagd, en daar had u een speciaal. Oh, wacht even, Gerrit, had jij nog een vraag?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 Ja. U had een plaatje aangevraagd van Marian Weber. En u had een heel speciaal verhaal over Marian Weber. Ja, dat uh, klopt. Wij zien zijn uh, altijd uh, twee maanden op de naar zijn eilanden in Puerto Rico. En Marian Weber, die, haar zoon, die heeft daar een uh, restaurantje, een barrestaurant. En daar, ze, uh, daar staat ze veel te helpen. En dat zingt ze ook af en toe. En dat uh, vind ik altijd wel uh, gezellig. Ja. Ja. Dus, u, u kent u dus ook persoonlijk? Uh... Uh, nou, persoonlijk, uh, van gedacht zeggen hoor. Niet, uh, niet uh, echt uh, persoonlijk. Oké. Okay. Nee, ik ben ook wel eens een yoga van geweest, dat was een paar jaar geleden. Deze de auto van, uh, van de Zandereis zonder naam. Dat was in uh, Scheveningen. Oké, okay, leuk. Ja. Ja, ja, zeker leuk. Nou, jij kent mijn neef ook wel zeker, Ben Zonneveld. Ben, ja ja, ja, ja, ja, ja. Ja, die doet hij goedemorgen, zater, uh, ja, goedemorgen zaterdag. Uh, ja, geloof ik. Op zaterdag, ja. Ja, ja. Nee, dat is, is, dat is een neef van, uh, van mijn partner. Oké, okay, nou wereld is klein. Ja, dat is zeker. Dat is, het zeker. Ja, het is echt dat, een uh, dorp hier ik... in Zandvoort, hè? Ja, <laughs> Peter P6, he, zegt men. <laughs> ja. Maar de achternaam is wel een beetje bijzonder. Het is geen Zandvoortse naam. Zonneveld wel, hoor. Hey, Houwer. Jouw eigen naam? Ja, Houwer. Nee, die komt oorspronkelijk uit Beverwijk vandaan het niet Oké. hoor, is niet erg. Nee, ik woon vanaf, vanaf 1961 al in Zandvoort. Oh, oh Ja, nee, ge echt sorry, geen, echt nee, geen echte Zandvoort. Nee, nee, nee jammer. Nee, nee, nee, geen, we geen, moeten zandvoort. ophangen. Nee. nee, nee. We ja. blijven lachen Dus nou, nee, hartstikke leuk. En, uh, ja, zeker. Ja, ik hoop dat u nog meer vrijwilligers krijgt. Ja. En hoe lang denkt u het nog vol te kunnen houden? Nou, zolang ik uh, gezond ben. Ik zeg ook al altijd, plukte dag. Elke dag is een cadeau. Ja, nou, daar heb je helemaal gelijk in. Ik vind ja, dat ja. een mooie ja. afsluiting. Gerard, ja, jij het. nog vragen? Uh, nee, ik heb alleen die oproep die, uh, ja. van, uh, ja, van de vrijwilligers. Ja. Ja. Go goed, nou dat is prima. Nou, dank u wel voor het interview. Ja, Oké, okay, bedankt. En uh, voor jullie team een prettige jaarwisseling. Oké, okay, u zelf bedoel, ook een bedoel, goede ben. jaarwisseling. En ja, al het okay. beste voor 2022. Ja, afgesproken. Ja. Goedemorgen. Dag, dag, dag, dag, dag. Zeven dagen, zeven nachten Ja, sinds die tijd ben ik met mijn gedachten Met mijn gedachten steeds bij jou ja. Vanaf die tijd voel ik me in de hemel. de hemel Het ging allemaal zo vlug En binnenkort sluit ik je in mijn hand Zal ik nooit meer vergeten Jij kwam bij mij en vroeg hoe ik heette Zomaar eens vroeg jij me na Sinds dat moment kan ik alleen maar dromen Die ogen en die lach Sinds jij daar in mijn leven bent gekomen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 Their eyes you see nothing no sign of love behind the tears cried for no one a love that should have lasted is Ja, dit waren natuurlijk de Beatles. Nee, ik ben aan de beurt. Oké. Ik moet ze even afkondigen. Ja. Ja, ik ben helemaal verslagen door die Gert. Uh, dit waren de Beatles, voor No One. Ook niet in de top 2000. Maar nee. hoeveel nummers van de Beatles staan er in de top 2000? Dertig geloof ik of zo. Ja, best wel veel hè? Ja. Ja. Ik, ik wou zeggen, die, de, de overeenkomst tussen de laatste twee gedraaide nummers... van Marjan Weber en de Beatles, voor No One... is dat ze alle twee niet in de top 2000 staan. <laughs> dat vind ik wel opmerkelijk. <laughs> dat van Marjan Weber kan ik een beetje snappen... maar van de Beatles, ik vind het persoonlijk een van de mooiere nummers. En jij? Ja, zeker. Ik, ik zit wel eens te denken wat is nou het beste nummer van de Beatles? Ik kan me voorstellen dat ze niet op één staan. Nee, zeker niet nee. Nou, waarom niet? Nou, dat is Bohemian Rhapsody, dat geloof ik wel. Oh ja, maar het is toch de allerbeste groep aller tijden dus. Ja, om, zou je moet, zeggen hè. Ja. Misschien moet het is hele heren. Ja. Dat is de Stones hoor. Och, jee. Nee, niet Stones de Stones. Is beter Die dan hebben ook een paar leuke Beatles. nummers gemaakt, ja. Maar het is uh... Nee, ik draai nu Marja weg. <laughs> heel goed, heel goed. Nee, maar goed, ik vind het, het is een somber nummer. En dat tegenover Marjan Weber was een heel vrolijk nummer. En met het verhaal erbij van Wim uh, was het een goede keuze, toch? Ja. Ja. Bedankt Wim, voor, inderdaad, ja. anders hadden we het niet gedraaid. Nee, ja. en wij zijn, ja. we waren hier dan het uh, horsten. Nou, Bijna. meeswingen. Hoe heet dat? Inhaken, ja. <laughs> ja. Ja. En iedereen kan natuurlijk kijken op de, uh, op de site. Daarom? Daar kunnen ze ons live zien. dan kunnen ze ons zien zwaaien. Ja. Ja, ik, ik weet niet of je daar... Uh... Vrolijk van wordt. Ja. <laughs> maar goed, uh, ik heb doen? begrepen dat Zandvoort uh, kiest ook goed bezig is, Geert. Daar kun jij wel wat over vertellen. Ja, daar kan ik wel iets over zeggen. Jelmer heeft al een beetje iets verteld over Zandvoort kiest. Maar het kan niet genoeg. Want het is heel belangrijk, denk ik, voor de komende verkiezingen. De Zandvoorts media, dat is Zandvoort Insight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 Want sommige beslissingen die de raad neemt... die hebben direct invloed op je, op je leven hier in Zandvoort. Dat hebben sommige beslissingen landelijk ook wel. Maar we praten hier over woningbouw, brandweerkazernen... nieuwe ja. hotels, vergunningen. Verkeerbeleid. Ja, verkeersbeleid, rotondes. Dus het is veel belangrijker, vind ik, om lokaal te stemmen. Sowieso. Je moet altijd stemmen natuurlijk, maar goed. Ja. Dat was een oproep voor Zandvoort Kiest. Ja, maar als jongeren, wat heb ik eraan om te gaan stemmen dan inderdaad? Ja. Nou ja, de, de, alle partijen tot nog toe die ik gezien heb... die komen natuurlijk ook op voor de jongeren. Dat kan ook niet anders dat is een grote doelgroep. <laughs> ja. Maar er is één een, een partij, hè, met Jerry Kramer en Kim Göransson... die hebben gemeend daar zelf een partij voor te mo moeten oprichten. de jongerenpartij. Ja, Jong Zandvoort. Als jong Zandvoort, staan, ja. Het, ja. En die richt zich specifiek op de jongeren... ook om die te enthousiasmeren om te gaan stemmen...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 Maar is dit, is het kan nog wel. Tot, tot 31 januari blijft het open voor de landelijke partijen. Oh, maar niet voor de lokale partijen? Nee, is, ah, dat kijk. is afgesloten. Ja. Ah, okay. Dat uh, had 20 december, dacht ik, uh, was de uitverdaten. Aha, okay. Geen uitzondering? Nee, je kunt niks beginnen, Pim. Wat, wat, wat, wat voor partij wou je dan beginnen? De top 2000 <laughs> <Ja>. partijen? <laughs> Beatles in de top 2000. Ja, daar ben ik mee eens. <laughs> ja, dus ja, dus erom. Stem ik op jou in ieder geval. <laughs>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 Ja, je moet kandidaat hebben, je moet een programma ja. hebben. Ja. Goed, het ook ik denk dat dat het probleem is. Ook. Ik denk dat het heel veel werk is. En, ja. uh, het is toch een kleine partij ook. Maar we gaan het afwachten, voor mij mag het. Dank je. We gaan verder met hem. Een... We gaan nu verder met uh, ja, weer een keuze van uh, Chicken Check. Van een presentator hier uit het programma. Die is ook <laughs> kort, uh, uh, Pim. Kort, ja. Andalusian geen... Blues, dit jaar. Ja. En dus, waarom die? Omdat ik het ook een schitterend instrumentaal nummer vind. Ja. En ik vind dat Chicken Check een van die groepen is die zwaar ondergewaardeerd wordt. Ja. Ik heb er meer, maar dit is er één. <laughs> en er zijn drie ja. nummers van Chicken Check die zijn echt de moeite waard. Uit Rather Go Blind. Jazeker. Maar ik ging ervan uit dat hij in de top 2000 zou staan. Ah, helaas, nee. Is dus nee. niet zo. En deze en de Lucian Blues. En dat is een vrolijk instrumentaal nummer. Okay. En wat is het uh, hoogste nummer van de Kings? Daar gaan we niet over, uh, Pim. Waarom uh, niet? Lola. Maar ik, ik heb niet durven What kijken. De sunset, denk ik. Nee, nee? Ja. Maar ja. Er staan huh? drie nummers van de Kings in, ja? Maar drie? Ja. Oh, dat doet jou pijn. Ja, heel erg. Heel pijn. Ik kan wel <laughs> janken. <laughs> gaan we niet doen. We gaan even gewoon een mooie muziek luisteren. Oké. Okay. Check met Andalusian Blues. Ja. Je niks te veel gezegd. Het is dus inderdaad een heel mooi nummer. Ja ik, ja, ik was vroeger fan van de Shadows. Ja, oh ja, ja. Dus ja, ja, dit lijkt daar een klein beetje op. Het is iets subtieler. Maar ja, ja. Nummer, je hoort het never nooit niet. Nee, dus zeker ik, niet. Ik nee. grijp mijn kans. Ja, zeker. Nou, je hebt mij getriggerd. Ik ga het nog eens luisteren. Ja, ja. Nou, de overige nummers van uh, Check It Check echt blues, hè? Ja. Zeker. Dat lijkt niet op dit nummer. Dat is nee. echt heel anders. Maar goed. Ja. Ja, ze hebben zo'n periode gehad dat ze een bepaalde Platenrekord zaten of zo. Ja, nou, het is de, de, de oorsprong van een bluesband. het toch, hè? Ja. Dat is ja, alles wel, wel ja. Ja. ja. En waarom deze twee nummers er tussendoor zijn gekropen, heb ik heb geen idee. Nee. Maar ik vind nee, dat nee. niet hoor. Ja. ja, vergelijking met die andere 2000 nummers, ja, ik kan me voorstellen. Ja. Want Radio 538 heeft een top 4000, hè? Oké. Okay. En daar staan ze misschien wel in. Oh, dan ga ik eens kijken. Ja, denk het ook niet hoor maar ja, Anders verlengen we het gewoon naar de top 10.000, daar staat hij zeker in. <laughs> nou, we kunnen ook een top 10 uh, ZFM maken. Ja, Net als zetten, de top 50 van de kerstnummers. Ja. hadden we afgelopen zaterdag. Ja, toch? was het leuk. Ja, ja. Ja. Ik heb een stukje gehoord. Leuke nummers ook. Zeker. Ja. Nummer 1 WEM heb ik alleen gehoord, maar voor de rest, uh, <laughs> nee. Maar ik vond het een leuk initiatief. Maar goed. Wat gaan we uh, doen? Uh, we gaan er even. Ik heb een interview gehouden met uh, Marcel van Play It Loud. Ja. Elke maandagavond van uh, 11 uur s'avonds tot 1 uur s'nachts. En dat zal ik even laten horen. Okay. Dan kondigt hij zijn eigen programma aan. Ja? Dan komt hij. Volgende week, maandag 3 januari, hoort u bij Play It Loud... twee uur lang de beste en grootste Amerikaanse metalbands. Denk aan bands als Metallica, Megadeth, Slayer, Pantera, Korn...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 Tot één uur in de nacht. Elke week weer een ander thema. Luistert u ook op ZFM Zandvoort. Ja, mooi. Ja. Ja. Ik moet hem toch eens gaan vragen om al die uh, termen toe te lichten. Al die verschillende soorten metal of zo. Stress uh... metal en zo? Ja, gigantisch. Ja. Ja. Mm. Ja, nou, dus, uh... Kun je doen de volgende keer. <laughs> ja, volgende week maandag inderdaad. Ja. Ja. Nou, ik luister ze af en toe zelf natuurlijk ook wel. En soms komen de nummers bij, Zoals de vorige keer... Sound Silence disturbed, en disturbed. Ik denk, oh, dat kan ja, dus ook. Dat heb ik ook nog geluisterd, inderdaad, nou, op jouw aanraden. Ja, ja klopt. Inge ingetogen ja. muziek die ja. toch ook goed is. Ja. Nou, volgens mij is er toch wel een scheiding tussen bijvoorbeeld Led Zeppeling, wat ze ook hard rock noemen. Ja. Ik noem het hard rock hoor, maar. Ik noem het ook hard rock. Ja, high metal of zo, maar dat vind ik geen metal inderdaad. Dus ACDC? Toch... Ja, maar dus misschien is het meer de oude uh, hard rock ja. en de wat nieuwere, die wat hardere, hè? Ja. ja. Wat hij metal noemt en zo. Afgelopen ja. maandag had hij Black Sabbath. Dat vind ik dan ja. ook hard rock. Maar goed, het was hard in ieder geval. dat zeker. Ja, maar dat vind ik erg mooi. Dat vind ik ja. echt hard rock. Ja. Dat ja. is een van de eerste. Ja. Ja. En gaan we het ook nog hebben over de krocht. Van jouw programma voor vanavond. Ja, vanavond wordt het weer Wat ga leuk. Je doen? Uh, we gaan met ons vaste team uh, op eentje na. Dus uh, Pieter Troussel en ik, mijzelf. En we hebben een fan uitgenodigd. Oké. Okay. Emmy. En uh, samen met z'n drieën gaan we dus het afgelopen jaar even doornemen en weer leuke muziek draaien. Wat heeft ons getriggerd het afgelopen jaar? Uh, wat willen we gaan doen? Uh, hoe zien we de wereld en dat soort zaken? Hoe kunnen we de wereld verbeteren? Dat gaan we ook uh, bespreken. Ja, dat moet niet zo heel moeilijk zijn volgens mij in deze tijd. <laughs> nou ja, daar heb je luisteraars voor nodig en mensen die uh, ja, ja. meedoen. Ja, meedoen inderdaad, ja. Denk jij dat het makkelijk is om nu de wereld te veranderen? Ik denk dat het mogelijk is. Nou, nee, dat, dat, maar ik denk, al doe je maar een klein beetje. Ik denk dat dit de uitgelezen mogelijkheid is juist om te veranderen. Ja, hoe? Ja, ja, je, je hebt nu toch alles al stil liggen in de economie. Je kan nu gaan omdenken om het milieu en het klimaat voor ja, te gaan dat geven... Vind ik. ...daardoor veranderingen te gaan doen. Ja, maar dat kan ik niet bewerkstelligen. Ja, je kunt wel, we kunnen wel allemaal ons hele kleine steentje bijdragen... Ja. ...door de dingen te doen die goed zijn. Afvalscheiding ja, ja. is heel simpel bijvoorbeeld. Niet met de auto rijden, behalve als ik hier naartoe moet dan. <laughs> uh, maar goed, nee, je kunt wel iets doen, maar het is een druppel, druppel, druppel... ...op een goede plaat. Ja. Ik met je... En je moet meer mensen ja, krijgen. Mobiliseren, dan, ja. ja. ja. ja. Ja, maar... met de trein, dus het kan wel. Weet dus... je, die woensdag daarna, was het een dag mooi weer, en staat het hele dorp weer vast, denk ja. ik van... Ja, ik denk gewoon dat je bij mensen een, een, een switch om moet draaien. Waarom kan het met de Grand Prix wel, en waarom kan het op een mooie zomerse dag niet? En daarom wil Pim nog een nieuwe politieke partij oprichten. Ja. <laughs> Toch? Parkeerbeleid Zandvoort. Nou. De hey, maar ben je, doe je het live of heb je het van tevoren opgenomen? Kunnen we naar je kijken woensdag vanavond? We kunnen vanavond live gebeuren, ja. Oké, okay, van ja. hoe laat tot hoe laat? Van 8 uur, uh, uur s'avonds tot 10 uur s'avonds. Dus uh, mooie tijd. Ja. Lekker na het eten, even uitbuiken. Ja. Gezellige muziek horen en uh, leuk gouden hoer. Ja. ja, wat goede platen en wat leuke, goede, uh, wereldverbeterende muziek. <laughs> dus veel Bob Dylan. Veel Bob Dylan. Nee, ja, nee. nee. Nee? We hebben toch een beetje ook geprobeerd uh, wat nummers uh, te selecteren die niet zo bekend zijn. en die toch een bepaalde uh, boodschap uitstralen ja. en zo. Dus, uh, <laughs> nou, mooi. We gaan luisteren. Ja, vanavond inderdaad. Ja. En je ach... moet nog uh, 30 seconden vol praten, want dan zitten we bij het nieuws. Wat gaan we daar het uh, tweede uur doen? Het tweede uur gaan we onder andere spreken met een vrijwillige. Nee, nee met een jarige. Met een hele bijzondere muziek. We gaan spreken met Walter Sands, gemeentevoorlichter, En uh, met Gilles Kok van de krant. We draaien goede muziek. We hebben de, een volle agenda. Marja? Ja, dus absoluut. En een heel mooi nummer van de jarige, ja. Ja, vind bijzonder. ik. En een heel uh... mooi nummer van de jarige. Jazeker, heel bijzonder. Alleen dat al is de moeite waard om naar te luisteren. Ja. Oké. Okay. Dus uh, gezellig, we horen jullie weer na ja, nu.